Dit is dooral negens met het NOS-journaal. In Amsterdam protesteren meer dan 100 sekswerkers... tegen de sluiting van raambordelen. Ze lopen met spandoeken en protestborden van het Wallengebied naar het stadhuis. Daar geven ze burgemeester Van der Laan een petitie. De gemeente Amsterdam is al jaren bezig om het Wallengebied veiliger te maken... en uitbuiting van prostituees te voorkomen. Meer dan 100 van de 500 prostitutieramen zijn al gesloten. Volgens een belangenvereniging voor sekswerkers werkt dat allemaal averechts... Als de ramen worden gesloten, worden prostituees in de illegaliteit gedwongen, zegt de vereniging. De politiebonden dreigen met werkonderbrekingen tijdens de internationale Cybertop volgende week in Den Haag. Ze hebben minister van de Steur van Veiligheid en Justitie tot maandag de tijd gegeven om met voorstellen voor een betere cao te komen. De bonden willen onder meer een loonsverhoging van 3,3 procent en een bonus. Bij de Cybertop in Den Haag zijn volgende week veel buitenlandse ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders. Voor de beveiliging van de top wordt veel politie ingezet. Sjaak die maandag na 3,5 jaar gijzeling in Mali werd bevrijd, bedankt in een verklaring iedereen die zich heeft ingespannen om hem vrij te krijgen. Hij noemt speciaal de Franse elite troepen. De bevrijding was een zeer hectisch en angstig moment, maar ik leef en ben vrij, staat in een verklaring die hij via buitenlandse zaken heeft uitgegeven. Een feest in zijn woonplaats Woerden hoeft voor hem nu niet en stelt vooral prijs op rust. Tegen de agent die zaterdag in de Amerikaanse staat South Carolina een zwarte man doodschoot en daarover loog, is al eerder een aanklacht ingediend omdat hij te veel geweld gebruikt zou hebben. De politie gaat dat voorval nu opnieuw onderzoeken. De agent zou twee jaar geleden meerdere keren een stroomstootwapen hebben gebruikt tegen een ongewapende zwarte man die nergens van werd verdacht. De agent is inmiddels ontslagen en hem wordt moord ten laste gelegd. Het weer op de meeste plaatsen helder met opklaringen. Vannacht kan in het noorden weer nevel of mist ontstaan. Morgen overdag zonnig, er is dan wel veel hoge sluierbewolking. Het wordt 15 graden op de wadden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.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 Weer twee weken terug dat de jongens hun album hebben gepresenteerd in het hele mooie Paradiso. Dit was de single afkomstig van het album Prospero. Welkom bij deze Alternative FM. En we zijn druk bezig om het een en ander al klaar te zetten voor onze gasten van vanavond. En die gast, dat is Sebastian Benjamin uit Dordrecht. En hij is al op 3FM toren geweest, zag ik. Dus daar gaan we hem zo direct wel even naar vragen. Uh, het kan zijn dat hij om half negen binnenkomt te uh, scheuren met uh, rokende gimpen. Dus uh, wat dat er gaat, uh, uh, is ons niet vreemd. Ja, het is niet vaak dat ik hier nee, gewoon kan nee, staan en nee, nee, een nee, beetje, nee, een hij, beetje hij, om me heen kan kijken uh, en wachten. Ja. Hij probeerde om acht uur te zijn. Maar uh, kennelijk uh, zal, uh, zal daar een uh, reden voor zijn waarom hij iets wat verlaat is. Betekent wel dat hij... Waarschijnlijk vier nummers speelt in plaats van zes, dus dat, uh... ah, dat weten we nog niet. Ja, Oké, okay. maar goed, uh, we moeten natuurlijk ook nog even een beetje ja. met de man kunnen praten, dus, uh, dus ja, Hij kan ook twee blokjes van drie doen. Dat kan natuurlijk ook, hey. dus we gaan even ja. kijken wat we doen tussen de vier en de zes nummers. Uh, dat is, dat noemen we dan een schuivende planning. Dat heb je als uh, muzikanten dan uh, iets wat te laat zijn, maar goed. Dat mag niet zo'n uh, echte naam hebben, denk ik eerlijk gezegd. Wel, wat uh, gaan wij uh, de, de rest dan doen? Nou, we hebben natuurlijk ook uh, gewoon muziek uh, liggen. Zoals bijvoorbeeld net uh, van Alaska. Maar uh, zo is ook bijvoorbeeld dit weekend uh, nog uh, het een en ander uh, te doen op, uh, op Zandvoort. Ja. Ah, Isaac Bullock komt uh, naar Zandvoort uh, toe. Zal op 11 april, dat is komende zaterdag... Zal hij op, eh, bij, eh, de Strand in Safari, eh, wat, eh, wat gaan doen. Dus dan weet je in ieder geval dat je daar, eh, kunt zijn om Isaac eh, live eh, te kunnen bewonderen. Dus wat dat gaat, eh, nou, we zullen dat ook maar meteen eh, zo eh, in orde maken. Dat we hem ook eventjes hier draaien bij eh, Alternative FM. Uh, dus dat uh, staat er allemaal uh, te wachten. Nou, het, uh, wat hebben we dan nog meer? Uh, nou, we hebben muziek uh, bijvoorbeeld van Andy, van Nish. En uh, natuurlijk ook uh, nog, uh, ik heb net ook uh, nog even vluchtig een album afgeluisterd... Uh, van de Amsterdamse groep Stage Republic. Uh, die, uh, die, uh, die hebben een, uh, een album gemaakt in uh, 2014. Dus, uh, dus ja, uh, die kreeg ik een aantal weken terug in mijn uh, postvak. Dus ik denk, nou, zullen we dan maar iets van gaan draaien, denk ik. Toch? Ja, dus wat dat er gaat. Hey, dat, dat, dat was wat je draaide toen ja. ik hier aan het, uh, ja, het, was. Aan het, aan het werk was. Dus de combinatie uh, tussen elektro nou en, en, uh, ja, en rok. Ja. Dat dus staat me wel aan. En uh, bovendien ja, uh, ze kunnen denk ik nog wel wat, uh, wat volgers gebruiken. Dus dat uh, gaat wel helemaal goed komen. Nou, de kop is eraf. Wij gaan uh, nu even. Uh, naar Marcus, althans, die gaat de boel even fly, fijn, uh, fijn even allemaal om. Uh, Donderen. Maar eerst hebben we natuurlijk ook nog. Uh, natuurlijk... Krijg, nou, Wat krijg ik nou weer? Uh, het is. Oh, wacht even. Dit is uh, nog een van uh, de dingen die ik. Uh... juist. Uh, ja. Dat, uh, dat loopt nog amateur. Uh, ik zat uh, voor de uitzending. Ik zat, uh, zat ik naar de nieuwe single van uh, Colin Hoeven. Die hoorde je dus op de achtergrond. Gaan we dus ook draaien. Dus dan weet je dat alvast ook. Maar dit is Gravity van Andy.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 what you see and please just walk along 'cause i'm not changing anymore and i just want to be me i feel like i Colin Hij was ooit uh, hier uh, geweest, maar dat was uh, voor een heel ander nummer. En Colin, die zullen we volgende week, niet volgende week... het uh, over twee weken zien bij een, uh, een heel mooi uh, wandeltocht. De wandeltocht, uh, de, wat de bloesemtocht heet. Daar zal Colin ook op te zien en te horen zijn. Dus wat dat er gaat, zal het helemaal goed gaan komen. Daarvoor hoorde je Andy met Gravity. Dat komt van City Love, een EP dat ze vorig jaar heeft gepresenteerd. Uh, over die bloesemtocht uh, gesproken. Deze dame. Deze dame, die, uh, die zullen we daar ook uh, zien. En dan moet ik natuurlijk niet het uh, cd uh, spelen. Ik, ik weet niet wat ik vandaag heb hoor. Maar het zal wel alles uh, te maken hebben. Zijn we in de spanning die, uh, die te maken heeft met de komst van onze studiogast. Dat ik allerlei knopjes aan zit te raken die ik niet aan moet raken. Maar ik zei al. Uh, volgende week. Uh, niet over volgende week. Wat zit ik nou toch met. Ja volgende week zaterdag. Het is inderdaad wel goed. Um, Colin Hoefer die is dus um, volgende week zaterdag uh, te zien... Uh, tijdens de bloesemtocht in uh, de Betuwe. Nou hebben wij wat met de Betuwe, want uh, de Dirty Collars uh, komen er vandaan. En Colin uh, komt uit Nijmegen. Nou, dat zit er een beetje tegenaan. Maar uh, er is ook nog iemand die hier uit de buurt uh, gaat uh, komen. En dat is deze dame. En die heeft een heel mooie song uh, ja, gemaakt ooit. En is acht jaar oud en blijft altijd een verademing om naar te luisteren night, starfall, and dreams pass by, petticoats of a chest, mazes of colors in despair. Can you? Ja, en voordat hij uh, weer verder gaat... Uh, heb ik een uh, heel ik... hey, even... moet ik hem... ho ho ho ho ho ho... dit gaat helemaal, dit gaat helemaal de foute kant op. Uh, ik heb hem weer ergens op staan... waar ik hem niet op moet staan. Oh, wat erg. Uh, ja, dat, dat, dat krijg je ervan. Als je, en dan moet ik ook weer na gaan denken. Wat heb ik nou allemaal erin gestaan? En dat moet ik dan weer te plekken gaan verzinnen. Op het moment dat ik ook hier uh, live uh, het een en ander aan elkaar uh, moet, uh, moet gaan zitten praten. Ja, dat krijg je als je op een gegeven moment het systeem het werk laat doen. Dan hoef je zelf niet na te denken. En op een gegeven moment dan uh, vliegt alles gewoon er voorbij. Dit is niet de bedoeling. Uh, wat heb ik nog meer? Uh, die gaat hierachter komen. Want ja, we hebben natuurlijk nog wat, wat staan. Gelukkig kan ik het nog allemaal een beetje redelijk allemaal reproduceren. Zoals ze dat met een mooi, uh, met een mooi woord uh, noemen. Want ja, uh, ik donderde in één klap alles dicht. Ja, ik heb ze allemaal gelukkig weer uh, uh, gevonden. Maar ik uh, zie uh, onze gasten van vanavond zie ik ook uh, gewoon binnenkomen. Dus ik ga heel snel eventjes uh, het praatje aan elkaar uh, praten. Woonbek van Rogier Pelgrim. Daarvoor hoorde je trouwens Niemand minder dan Fabia de Dammers. Zij uh, zal op uh, de bloesemtocht ook uh, te horen zijn en te zien zijn. Vooral uh, dat uh, samen met Colin Hoeven die we daarvoor al hebben gedraaid. Dus dat is uh, sowieso het, uh, wat wij, uh, wat wij uh, daarover kunnen vertellen. Kijk, dat is altijd leuk als, uh, als er weer zo'n Single songwriter binnenkomt uh, zitten. Deze man komt uit Dordrecht en heet Sebastian Benjamin. We gaan straks uh, natuurlijk hem even keurig netjes introduceren. Uh, gewoon, dat is ook heel erg leuk, gewoon een gitaar meegenomen, een microfoontje... straks gewoon op een krukje zitten... en lekker uh, muziek maken. Dat, uh, dat is uh, zo'n beetje het, uh, het verhaal... Uh, tussen nu en uh, tien uur vanavond... en uh, kijken of, uh, of we inderdaad... die zes nummers er doorheen uh, gaan, uh, gaan krijgen. Maar dat, uh, wordt, uh, dat wordt wel spitsuur uh, in ieder geval. Goed, uh, ik ga weer even terug naar uh, daar waar ik uh, net mijn lijstje bijna had uh, vernietigd. <laughs> Door een, uh, een of andere dom gedoe van mijn kant uit. Maar goed, ik heb het uh, allemaal uh, weer terug. Southbound. Uh, niemand kent het uh, eigenlijk. Ja, uh, Een paar mensen uit Rotterdam die, uh, die weten wat het is. Het is een beetje in die Electro. Dat is wat ze maken. En uh, wie zit het daarin? Ja, nou, ze werken daar uh, voornamelijk uit uh, te ja, min of meer vanuit uh, de, de Denemarken. Daar uh, opereert uh, de band uh, uit. En ja, het is, uh, het is, het is heel speciaal. Dat, uh, ik, ik kwam er eigenlijk een beetje uh, min of meer achter op, uh, op een moment dat ik daar een beetje zat uh, te grasduinen op, uh, op het internet. Maar wat, uh, waar bestaat hij die uit? Die band? Het is uh, ja, Electropop. Uh, het merendeel komt toch uit Nederland. Uh, de muziek en uh, de teksten worden geschreven door Rovaina Abu Aboutaleb. En dat is toch... Uh, ja, ik uh, ja, weet ik niet. Maar goed, het ik het vind het een bekende naam eerlijk gezegd. De, misschien wel familie van de burgemeester van Rotterdam. Daarom heb ik uh, zo stellig uh, de indruk... dat het ook een beetje een, uh, een uh, Rotterdamse band is. Uh, Andrea Renon, ook een Nederlandse Elie Dijkers... die uh, de fotografie verzorgt, maar voor de rest bestaat de band... Eromheen, allemaal uit Denen. Dus het is een half Nederlandse band. Want er zit ook nog in een deel van de band Joost Wesseling. En dat is een Nederlander. Dus wat dat er gaat, kunnen we daar kort over zijn. Over wat deze band nou eigenlijk allemaal vat. Nou luister en oordeel zelf. Hier is Southbound met het nummer Feathers. Down. We won't bow We won't bow down een mooi staande einde moet ik erbij euh, zeggen. Zoals ze dat in uh, vakje gronden uh, noemen. Want uh, dit uh, was de uh, Tiger Pilots met live. Uh, ze hebben ook uh, net als Andy meegedaan aan een uh, soortiment van... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, aan een stichting uh, No Guts No Glory. Uh, dat, dat is een, een bepaalde stichting uh, die zich ergens inzet... Uh, ja, meestal. Daarom is het ook een stichting. Uh, maar ik ben even kwijt uh, waarvoor die stichting in het leven is geroepen. Maar uh, waar het uh, kort op neerkomt... is dat je dus gewoon je droom moet volgen... en uh, dan kom je er vanzelf wel. Nou, uh, dan doen die do Tiger Palace. Dat doen trouwens ook Southbound. Een deels Deense band, een deels uh, Nederlandse band... En ik heb het donkerbruine vermoeden dat uh, ze ook uh, min of meer hun wortels hebben liggen in Rotterdam. Dus dat, uh, dat uh, Rotterdam-Kopenhagen, daar uh, hou ik het maar op. Uh, maar dat komt omdat er een aantal Denen bij zijn gekomen. Feathers uh, is het nummer wat je net hebt uh, kunnen horen. Ik zei al, 11 april is uh, dit weekend. Dan uh, is onze grote vriend Isaac Bullock uh, te zien en te horen op een Zandvoors strandpaviljoen, Namelijk Safari. Daar uh, zal hij uh, wat, uh, wat gaan doen. Ik geloof uh, dat dat uh, aanstaande zaterdag is. Uh, en dan zal hij ook weer het, uh, het een en ander laten horen. Nou, we kennen hem natuurlijk allemaal. Uh, want uh, hij heeft uh, zich uh, behoorlijk uh, doen gelden bij uh, Hands of Our Girls. Dat is de 3FM-series-request-actie uh, van uh, het afgelopen jaar in Haarlem. En daar was Isaac, ja, hoe kan het ook anders, uh, duidelijk in uh, vertegenwoordigd. Uh, hij was uh, zelfs uh, nog op uh, televisie te zien bij Sophie Hilbrand. Dus wat dat er gaat, uh, gaat het alleen maar goed. Dit is uh, de uiteindelijke band versie zoals die in de studio uh, klinkt. En Bas... Vaf, de man die vorige week meedeed bij Tessa Filier... die kent hem natuurlijk ook een klein beetje... omdat hij nogal regelmatig met Isaac speelt. Nou, dit is dus het eindresultaat geworden. Ik zou zeggen, ga nog maar eens even lekker achterover zitten... en misschien speelt hij hem zaterdag nog een keer. Dit is Lioness. When he you we thought, thought he took it took Your body's shiny, it's diamond, your heart is strong, it's gold. Baby, wipe your eyes, you got hold. old son. Gideon said you free life. En dat was uh, Nish uit Rotterdam. Zij uh, heeft uh, dit nummer geschreven over iets ingrijpends in haar leven. En we draaien hem bijna eigenlijk elke week, praktisch elke week gewoon. Uh, you would have been, uh, ik geloof al vanaf het moment dat ze de clip uh, presenteerden... Uh, is hij uh, niet uit uh, de playlist uh, gewoon uh, geweest uh, van Alternative FM. Zo uh, simpel is dat. Yes. Nederlandstalig werk, want uh, ja, ik uh, moet je erbij zeggen... Uh, vorige week had... Uh, uh, onze vriend Johan Fransen uh, um, uit Utrecht uh, iets uh, geplaatst op uh, Facebook. En uh, we hoorden daar toch wat bar weinig reacties uh, erop. Dus we gaan hem ook gewoon uh, draaien. Uh, is uh, de VPRO-documentaire over de Voorstraat in Utrecht uh, geweest. Daar kwam Jan van Pieker ook in voor. En Jan uh, is uh, de tegenwoordig wat meer uh, ja, uh, gaat wat meer de theaterkant op. Samen met, uh, met Johan en met uh, Lars Hurks en met Hans Boosman hebben ze dus uh, iets uh, neergezet. Rauw en live. Zo heet het uh, het laatste werk van, uh, van het uh, viertal. Maar ik moet je erbij zeggen het klinkt ook echt weer des van piekeren moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen. Hier is die met De Voorstraat. Als de maan het van de zon verliest De voorstraat zonder haan ontwaakt De laatste kroeg zijn deur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 Heb ik mijn eerste jointjes gerookt Eindeloos geboomd Over de onzin van het leven Nachtelang gegeten, gedanst gevreeën en geraamd Mezelf en de wereld vergeven Waar ik twee en drie oog De hele wereld heb ontmoet Mijn straat vernieuwt zich keer op keer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 Utrecht mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat mijn dorp. Hier ben ik thuis. met je heuvelig mooi, dat de venus bedoelt. Het bloed in je gracht, dat je hart je Utrecht mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat mijn dorp. van de Maan verliest. De voorstraat voor de nacht ontwaakt. Ja, een ode aan zijn eigen straat, daar waar hij woont. Uh, Jan van Piekeren uh, samen met uh, Jan Fransen uh, en uh, niet te vergeten Lars Hurks... en Hans Boosman die uh, dit uh, werkje in elkaar hebben gezet. Uh, een beetje ook uh, een, uh, een min of meer een verhaal wat, uh, wat gemaakt is... tijdens de documentaire over... De voorstraten door de VPRO, daar kwamen de bewoners aan het woord. En Jan was daar één van. En die had toen uh, bedacht van... als ik toch goede teksten kan schrijven... en uh, ook de muziek erbij kan verzinnen, dan doen we dat. Goed, uh, hij is uh, nu uh, bijna helemaal klaar... voor zo direct uh, wat, uh, wat nummers uh, te spelen. In tweede uur, dat doen we maar in twee uur. Want anders wordt het een beetje echt uh, gekke werk. Dat, uh, dat, dat doen we ook niet. Sebastian, welkom. Dankjewel. Ja, want uh, ja, je bent uh, behoorlijk bezig, uh, zag, zag ik. Zag uh, ik even gezien uh, je berichten op, uh, op Facebook. Uh, is een hele, je hebt een heel toene, uh, een toerschermatje. Uh, ik probeer wel bezig te blijven. <laughs> ja. um, je bent in, uh, in Eindhoven, geloof ik, uh, begin deze maand uh, begonnen, dacht ik. Ja, dat is goed. Ja, ja? Volgens mij wel. Ja. Ja, uh, puur, puur lofzang heet dat, geloof ik. Ik weet het niet helemaal naar puur, puur liedjes. Puur liedjes, die. ja. ja uh, de, het, het, is, uh, het, het vormt eigenlijk een, een onderdeel van een, uh, van een kleine tournee? Nou ja, goed. Ik, uh, ik probeer gewoon ja, eigenlijk zoveel zo mogelijk uh, mijn liedjes te laten horen door het hele land. Mm -hmm. En uh, ja, ik zie het niet zozeer als een tournee, meer gewoon als, uh, als, als mijn optreden, op, als wat ik doe. Ja. ja, dat is. Uh, ja, de muziek, uh, ho ho hoe ontstaat dat bij jou? Um, nou ja, eigenlijk, mijn liedjes zijn eigenlijk allemaal wel autobiografisch. Ja. En uh, ja, hoe dat ontstaat, het is niet zo dat ik ga zitten van, joh, ik zit ergens mee en dan wil ik een liedje over schrijven. Het is meer dat ik wel heel erg denk vanuit melodie. Ja. En dat, dat blijft dan een beetje in mijn hoofd zitten. En als ik daar dan niet gelijk iets mee doe, dan vergeet ik het ook weer. Dus, ja. nou goed daar ga ik daarmee aan de slag en uiteindelijk uh, wordt dat een liedje. En dan ja. komt er een tekst bij, en uiteindelijk valt dat allemaal een beetje ja. op zijn plek. Ja. Wanneer ben je begonnen oh. de, daarmee? Met, uh, met dit hele, hele verhaal? Of ben je al, ja, uh, liedjes schrijf ik eigenlijk ja. al, al, al jarenlang. Alleen ja. um, om dat echt uh, als artiest uit te dragen en, en, en, en op te treden met mijn eigen werk. Dat, mm. dat nog niet zo heel lang, dat is eigenlijk sinds begin vorig jaar. Begin vorig jaar ben je, ja. heb je echt uh, besloten van ik ga uh, ja, de buiten staal, doen. Ja, ik had een stapel liedjes liggen en toen dacht ik van nou goed, uh, ik denk dat, dit, uh, dat mensen dit leuk vinden om te horen. Dus ja. dan la, laat ik dat eens gaan proberen en ja. daar uh, kreeg goede respons op. Ja. Ben, je, ben je ook in je eigen stad begonnen in Dordrecht ja. of niet? Ja, zeker. Ja, ja. ja. Uh, ja want ik ben er uh, een paar keer geweest in Dordrecht. Uh, nou, We hebben ook een voorstraat. Ja, dat geloof ik ook, ja. Ik weet niet precies waar die is. Waar die hele grote winkel is waar die meneer in zijn ochtendjas zegt waar hij woont. Is dat de voorstraat? Nee, ik snap niet helemaal waar je nu... De mediamarkt, dat bedoel ik op. Oh, dat Die reclame, ja. Nee, dat is niet is hem niet, hè? Nee, nee, nee. De voorstraat loopt eigenlijk door het hele centrum van oost naar west. En dat is de langste winkelstraat van Nederland zelfs. ja. Dus zit, ik, ik ben er uh, op die vrijdag geweest dat die stroomstoring uh, was in Noord-Holland. Toen dacht ik, nou, ik ga toch maar weer gauw terug. Maar ik, wil het niet. Maar ik, ik, wilde, ik wilde op een, een of andere manier wilde ik toch weer eventjes in Dordrecht zijn. Uh, ja, het is een mooie stad. Uh, ja. Veel mensen weten dat niet. Maar uh, ja, de, de koning komt ook weer langs binnenkort. Dus ja. daar staan we weer mooi op te krijgen. Ja. Uh, heeft dit ook nog een beetje een popcultuur? Een nou, dat, uh, dat is eigenlijk verrassend uh, van wel. Ja. Er zijn... Ondanks dat Dordrecht geen echte studentencultuur heeft. Wat Utrecht of, of, of Haarlem, Amsterdam ja. bijvoorbeeld, Den Haag, wat, wat, wat die wel hebben. Ja. Dus niet echt een, een, een bruisende uitgaanscene. Nee. Er zijn toch wel veel plekken waar je als, als singer-songwriter toch wel kunt spelen. Ja. En er is een groot cultureel centrum in het Energiehuis. Een, uh, zit dat midden in het centrum? Nou, dat zit een beetje aan, aan de rand van het centrum. Dat is eigenlijk ja. een, een oude energiecentrale die omgebouwd is tot poppodium, ja. theater, uh, grand café. En uh, Daar zit eigenlijk uh, alles wat met cultuur te maken heeft, zit daar eigenlijk uh, gecentreerd. Ja. En uh, ja, daar kan je ook uh, leuk optreden. Ja, is dat, een, ja. uh, is dat uh, goed bedacht door de die En misschien met name dan de, de gemeente Dordrecht die dat. Uh, ja, vind ik wel. Ze, ja? hebben, ze, ze hebben zelfs een uh, architectuurprijs gewonnen uh, daarvoor. Dus dat is gewoon een, uh, een, een, een heel mooi voorbeeld hoe je van een, uh, iets, iets wat eigenlijk uh, normaal gesloopt zou worden. Om, ja. uh, om dat weer te hergebruiken voor, ja. iets, voor iets heel moois. Ja. Ja. Nou ja, dit is in ieder geval een beetje uh, waar jij uh, leeft en uh, waar jij uh, ja, rondloopt, uh, denk ik dan. Ja. Ja. Uh, want ik neem aan ook, uh, Dordrecht is de, de stad waar uh, de rivieren bij elkaar komen ook, hè? Ja, zeker. Ja. Uh, goed, we gaan zo direct in het uh, tweede uur natuurlijk uh, uh, veel meer van je horen wat uh, betreft de, de muziek. Dus, uh, dus, dat, uh, dus dat is wel fijn. Uh, maar we hebben nog, uh, nog één nummer wat we nog uh, gaan draaien tot, uh, tot aan het uh, nieuws uh, van 9 uur. Zij was twee keer hier geweest. Eén keer uh, toen uh, had ze nog helemaal niks. Tweede keer toen had ze het album klaar. En uh, zij uh, was ook een van uh, de mensen die het afgelopen seizoen in uh, de beste singer-songwriter van Nederland heeft uh, meegedaan. Uh, en ze komt ook uh, zowaar hier eigenlijk uit de buurt, Want uh, ze is hier uh, eigenlijk groot geworden. Uh, namelijk Mirjam Gaasbeek. Beter bekend als Mirjam West. En dit uh, is het werkje wat zij heeft gemaakt. En ik vind dit eigenlijk toch wel het meest mooie wat ze heeft gemaakt. Here's Dear God van het uh, album wat ze vorig jaar heeft uitgebracht. From Now On. Dear God, hope you got the letter and I pray you can make it better down here. I don't mean a big reduction in the price of beer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 Cause they can't make a pay-as-me